Dit was het NOS -jewel. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad viel op de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Voor Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zalvoortse Radio met juist de Talking Heads uit de jaren 80. Wat een lekkere muziek, hè? Zo op een zaterdagmiddag. horen de Slippery People. Uiteraard een terecht applaus voor de plaats. Voor Zalvoort en de regio. Het is nog een beetje te vroeg voor kerstplaten, dus dat gaan we <laughs> niet doen, Albert Jan. Nee, nee ik, had het ik, zag je, ik, ja, ik zag je kijken of ze zo van Sul uh, draaien of niet. Over een paar weken mag het weer. <laughs> Wat gaan we om in dit uur doen? Goed luisteraars. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Faith. Uh, gedicht van de week. Kwart voor vijf. Moeten we er nog even over hebben. Want ik heb er meerdere binnen gekregen. Dus moeten we even een keuze maken. Ik wil jouw Engels wel eens horen. Dus... Ah, Oké. Okay, nou, uh, Uiteraard zijn we bij het slot van de, de, de ja, mega wedstrijd. S.V. Zandvoort-Overbos. Rond de klok van twintig over vier. Gaan we schakelen met Joop van Nes voor het eind van deze wedstrijd. En de laatste tussenstand die gemeld was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 zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal met jouw het, het slot van de wedstrijd van vandaag, de succesvolle wedstrijd voor SV Salford 6-0. We hebben hem niet meer gehoord. Het zal nog steeds 6-0 zijn denk ik. ja hij heeft niet gebeld dus het is nog steeds 6-0. we horen zo dadelijk naar het volgende plaatje. dat allemaal bij Salford op zaterdag. graag tot zo. Ze maakte volgens mij nog steeds muziek, hè, deze Madonna. Maar het is net weer zo geweest als in de jaren 80. hoorde de single Dress You Up. We gaan snel over naar jouw fles. Het slot van de succesvolle wedstrijd van vandaag Joop. Ja, het, inderdaad. Het staat nog steeds 6-0 in ieder geval. Was van voor deze kans gehad in de laatste 10 minuten, kwartiertje zo, zeg maar, om die score behoorlijk op te voeren. Maar ik, ja, het is ook wel een beetje logisch. De dus scherp is er gewoon af. Er staan ook drie nieuwe jongens, in. dat wil ik niet zeggen ten nadelen van de jongens, absoluut niet. Maar het, het team dat, dat oorspronkelijk die zes uh, doelpunten uh, voorstelman heeft opgebouwd, dat, uh, dat is niet meer intact. Er zijn drie jongens gekomen. Castelfries, uh, die, die kreeg ik net van zijn vader, die kreeg kramp. Ja, dan moet je er gewoon af. Uh, er staat genoeg voor. Dat uh, maakt helemaal niet uit ook. Uh, goed, uh, uh, dat, uh, dat is dus vele malen sterker. En het is wel eens anders geweest, tegen, met name tegen Overbos. Uh, Zandvoort echt een mee gehad. Zowel hier in Zandvoort als in, in Hoofdorp. Uh, maar nu, uh, en uh, dat is uh, voor de tweede keer dit jaar, in Zandvoort grof van uh, Hoofdorp, van uh, Overbos, de eerste uitwedstrijd van Zandvoort. Dat was, uh, uh, als ik me goed kan herinneren, was dat uh, 4-0 voor Zandvoort. En nu is het dan uh, 6-0. Goed, tjoh, hoort, ook gewoon, Overborsen staat eh, onderin de, de tweede klasse. Tweede klasse A van de zaterdagcompetitie. En dat, uh, dat heeft op helemaal totaal geen recht spreken, Tenminste vandaag niet. Alhoewel ze vorige week toch, en dat vind ik heel knap, tegen de, de, de koploper 1-1 gelijk hebben gespeeld. En die was meteen geen koploper meer. En dat, uh, ja, dat zal niet echt prettig geweest zijn. Goed, zo gaat er weer uit. Via Willy Visser. Willy Visser, naar de uh, linkerkant. Daar staat uh, Ivo Hoppen. Hoppen moet voor zijn rechterbeen krijgen, anders kan hij niet voorzetten. En die krijgt er een miljoen voor. Dus we kijken wie daar is. Uh, Nuisenberg, die krijgt die wel aangespreken. En de, de, de, de, ja, hapatee, hapatee, prachtige voorzet van Hoppe. Visser stond helemaal vrij en uh, dat is de derde doelpunt dat we voor je live kunnen meenemen. Het is uh, gewoon feest vandaag bij Zandvoort. Zandvoort staat nu met 7-0 voor Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, met een paar minuten te spelen dat er niet echt veel meer zal gaan worden. <tie> Pardon, uh, de scheidsrechter zal er niet echt veel lang meer door laten spelen, denk ik. Er zijn wel wat bestuurbehandelingen geweest, maar het heeft geen zin. De klok staat nu op 90 minuten op het scorebord van Zandvoort. En er staat 7-0. Prachtige uitslag, natuurlijk, voorlopig. Maar hij laat hem wel eventjes aftrappen, Zandvoort, de scheidsrechter. Uh, even kijken, Zandvoort nu. Uh, Pitt de Koper. Hey, nee, is geen goede paas. Daar kan niemand bij komen. Gezuid. In ieder geval, nou, ik zou zeggen. Uh, maar uh, uh, is probeert het toch. En die, die zorgt ervoor dat die niet verdedigen. voor problemen komt. Team de Ruijs via Tim de Jan Zonneveld. Uh, Zonneveld, maar uh, andere. De helemaal naar Lottie Rikkers, Lottie Rikkers, Patrick Koper en die tussen om zoveel gepaas. Anders zal er zomaar achter kunnen staan, maar dat is niet het geval. Overbors kan er nu uitkomen, wordt goed verdedigd. Door Koper weer, die heeft zich echt gewerkt, uh, de, de, de, nou, het hiebergroepen zou ik bijna zeggen. Maar, de, maar, de, maar de, hij blijft hem, dat die linker Zwitser van uh, en aan stand voor, die kan overnemen. En die blijft de bal uh, in, in, in de houden. Lottie Rikkers. Nee, naar Nijtschepberg, een hele belangrijke rol gespeeld vandaag. Sowieso, was is altijd speelbaar. heeft uh, goed gespeeld en die mag nu gaan ingooien. Ingooien, naar. Nou, ja, dan gaat hij natuurlijk. Er staat niemand vrij, er wordt niet bewogen. En er moet wel gegooid. Ja, dat duurt te lang inderdaad, schijnt er de fluit voor? En die mag dus Overbos die bocht nemen, dat is dan wel op je eigen helft, maar voor de middellijn. En dat uh, wat gaat er nu gebeuren? Oké, okay, nou die, die speler van, Overdorp, Overdorp, van Overbos. Gooi daar in de bal in. Uh, Wordt verdedigd door Zandvoort. Beetje overtredingje eigenlijk. ze te laten doorgaan. Ja, nee, fluit er toch vooraf. Want uh, daar was Peter Kopen, was een beetje te hardhandig bezig. zijn tegenstander. En die, die ging op een gegeven moment liggen. En dus mag hij de bal gaan uitnemen. Nee, uh, vrije schot gaan nemen. Wordt er uh, even neergelegd natuurlijk. Aan de linkerkant van het uh, veld. Maar, ik <coughs> gaat die bal komen. Uh, helemaal naar voren toe. En ik heb net met, uh, met, met een paar mensen gesproken. Die constateerden ook dat Bordy zit, nog een bal in de tweede helft heeft moeten uitgooien of uitschoppen. Zo sterk is Zandvoort op dit moment. Ja. En dat, uh, dat geeft wel aan dat Zandvoort uh, de, de weg naar boven te pakken heeft ten opzichte van vorige week. Toen ze uh, met een slappe wedstrijd van op het moest vloer, En nu uh, gewoon helemaal goed bezig zijn. Zonneveld. goede diepe bal. Naars op berg. Ga ik over de verdediging heen? Nee, ik ga niet over de er nee, komt er net een beetje bij komen, maar net met de voeten. en Met zijn tenen, laat ik het zo zeggen. Maar toch blijft het uh, hier Overbos in balbezit. Nu op de helft van Dan Kan hem drukken en geeft hij de bal naar een vrijzame speler, daar in het 16-meter-gebied. En die probeert, ja uh, die gaat naar Zandvoort voorbij. En die gaat nu, uh, het wordt verdedigd door Bas Lemmens, maar niet helemaal goed. Het blijft de Overbos die in balbezit zijn En die gaat niet met hem doorzeggen die gebouw. En dat is eindelijk de eerste bal voor Boyle, die hij mag intappen in die tweede helft. Oeh. Vanaf de. jaar, dat is het. Misschien dus speelt het dieke blessure-tijd. En hij mag voor de eerste keer mag de bal in het spel brengen in de laatste 45 minuten. Dan wil je wel wat zeggen? Goed, eh, uh, Slechte bal uh, wordt uh, Gaat over de zijlijn. Er uh, was een uh, bal van, uh, even kijken, van uh, Chris Was niet goed. En die bal gaat, gaat eigenlijk midden weer over de zijlijn. En uh, dit is het eindsignaal hier van deze scheidszetter: Hij heeft zeven kaarten moeten uitdelen aan Overbos, of één rode, dat wil ik zeggen. En volgens mij is dat ook even te maken met het feit dat uh, Sontwoord veel normaal sterker was en Overbos dat niet heeft kunnen verdragen. Ze, zeven, zeven kaarten bij een wedstrijd van 7-0, Joop. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Allemaal cifers. <laughs> ja, nou goed, eh, is gelukkig zal een beetje. Dus zelfs uh, gaat voor de volgende, ga wel goed aan. Hey, geweldig. Dank dank wel, Joop, voor je bijdrage van vandaag. Graag. Volgende week spelen we tegen wie? Durf niet te zeggen, dat doen we niet. Gaan we in ieder geval even op zoek op www.svsalvoort.rl Stel het soms zo uit, dat weet ik wel. Oké, okay, nou het feest kan beginnen daar. Dankjewel, Jan Fris. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, leriça. Delícia assim você me matar Ai se eu te pego ai ai se eu te pego hein Eu um te sábado...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 Je a falar. Nossa, nossa, assim ik me mata. Ai, Nee, eu te het ai, ai, ik eu te niet. delícia, delícia, assim você me mata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 Vol. 16 vrijwilligers ja. daarbij, het kennen we dierenthuis. En al doetsdag volgende week zaterdag. 17 maart is dat. Ja, klopt. Oh, juist ja, de dag dat ik alleen dit programma doe. Ja, <laughs> ja oké, okay, omdat jij weer in Spanje ja, moet Mark zitten. Mark ja, yeah, ja, ja, ja. Yeah. Het is wat, het is wat. Nee, nou weet ik het weer. Oh ja. Is dit een verzoekje? <tankt> ja. <heb> geen idee. <tankt> yes, yes. Hij is wel leuk. No one no on, cry. Yes. Of je nog geen webcam hebben behangen? moet je nou, we kunnen genieten hoor. Echt ja, het wordt hoog tijd voor de webcam. Ja, het wordt een beetje kouder, dus ja, de airco gaat uit in de studio, maar is, is die beste man is eventjes bezig. Ja. Oh, oh, oh, oh. Denk je hem uitdoet, gaat hij weer aan? Ja, maar hij mij doet het uh, niet meer. Dus, uh, hij is nu uit. Je hebt een mooie uh, mooi uitgekregen in ieder geval.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 Door sportscar races van de Dutch Radical Championships en de première van het Dutch Production Open. Een nieuwe serie die open staat voor de meeste diverse tourwagens en GT's. Dus de voorverkoop is gestart en de Paasraces de paas vinden plaats op 7 april. En we hebben niet alleen de Paasraces op Circuit Park Zandvoort, maar dit jaar een heel erg interessant programma. Dus... Ga alles volgen en ga lekker naar het circuitpark zo voor toe. Uiteraard zijn alle A-racers, de grote evenementen, waaronder de paasracers, door ons live op televisie te volgen. Kanaal 40, als je digitaal kijkt uh, op Psycho. En anders analoog, kanaal 45. CFM TV, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En we houden je heel graag op de hoogte. En we hopen ook dat je het waardeert natuurlijk en dat wij dat doen. Ja, toch? Tuurlijk, ja, ik dacht het wel. En uh, ja, de race is dus uh, live op, uh, op de televisie. Hou dat in de gaten. Zometeen het gedicht van de week, maar eerst Elder Bartsch. When it feels like the world is on your And all of the man. Van de leden van die grote muzikale familie uit de jaren 80. Ik over de, de Barts. En dit was uh, Elder Barts. Je hebt nog Chico uh, de Barts en nog vele andere de Barches. Maar uh, je hoorde, dit is wel dus uh, Elder Barts met The Rhythm of the Night. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week.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 Zo aan te kijken van hij gaat toch niet meezingen Gelukkig net niet, het scheelt wel heel weinig Dat, uh, dat zag ik wel Bijna, bijna. Taal, het gebeurde bijna op de radio Je hadde uh, Bananorama en Robert De Niro's waiting Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag Niet getreurd, zo dadelijk uh, hebben we het volgende programma Entertainment for You na vijf uur Zo rond over vijf dan hoor je De gouden stem van uh, onze collega Rudy Nicola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 Look on the bright side of death. Adjust before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugher, death's a junk, it's true. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.